Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente Onze Slotsang is Psalm 103, de versen 2 en 6. Psalm 103, de versen 2 en 6.